Goedemiddag, ik ben Stef Stra en dit is het nieuws van NMS op 3. De Russische president Poetin gaf vanochtend een toespraak. En daarna vertelde een van zijn ministers... dat er 300.000 militairen worden opgetrommeld om te vechten in Oekraïne. Onze verslaggever vroeg mensen op straat in Garkov... wat ze van die toespraak vinden en ze zijn niet echt onder indruk. Ze zeggen, ja, die 100.000 reservisten die worden opgeroepen... die zullen het verschil niet maken, want ja, die moet je eerst natuurlijk nog trainen. En bovendien, wij hebben het materieel en wij hebben momenteel in de strijd... lijken wij ook de overhand te hebben. Dus vooralsnog lijken ze er wel vertrouwen in te hebben dat dit niet voor Oekraïne geen verschil gaat maken. Premier Rutte heeft het verhaal van de Russische president ook gehoord. Hij zegt dat Poetin in paniek is en daarom met deze toespraak komt. Ook zegt hij dat we gewoon door moeten gaan met het steunen van Oekraïne. Dan gaan we naar de Tweede Kamer. Daar is vandaag het belangrijkste politieke debat van dit jaar aan de gang. De Algemene Beschouwingen. Alle partijen mogen vandaag iets zeggen over wat ze vinden voor die plannen van volgend jaar. Politiek verslaggever Lars Geerts kijkt vandaag in het bijzonder naar PVV-leider Wilders. En dan heeft hij altijd wel iets paraat... Een stuntje zou je dat dan kunnen noemen en dit keer was het. Het kabinet heeft uh, te weinig gedaan om mensen uit de armoede te halen. En daarmee heeft volgens Wilders het kabinet niet voldaan aan de grondwet. Artikel 20 van de grondwet die stelt dat je uh, geen zaken mag ondernemen die het Nederlandse volk schade toebrengen. Klimaatminister Jetten is er niet bij vandaag. Die moest naar een grote energieconferentie in Amerika tot grote ergernis van sommige partijen. De huwelijksreis van Bram en Nadine uit Arnhem is behoorlijk verpest. Ze gingen naar de Dominicaanse Republiek voor de witte stranden en wuivende palmen. Maar een tweede vrouw gooide roet in het eten, Orkaan Fiona. Bomen. Liggen er uit met wortelnoom, balmbomen. Ja, het is één ravage. Tja, als onze huwelijk zo start, dan kunnen wij hierna alles aan, denk ik. Dat denk ik ook. Daken zijn gesneuveld en het zwembad zit vol met troep. Maar gelukkig staat het hotel nog wel overeind. De twee hebben besloten om hun reis gewoon af te maken. Het weer nog. Vandaag en morgen is het best lekker. Dus je dikke jas kun je thuis laten. Trek wel even een trui aan. Er is veel zon, weinig wind en het wordt een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. Verkeers dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat na file op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad. Voor de Koentunnel is de vertraging 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Ik ben de tweede uur begonnen met Angel Eyes van Wet Wet Wet. Gevolgd door The Promise That You Made van Kok Robin. En ik ga door met Sexual Healing Marvin Gaye Van twee jaar zal op zondag 25 september weer een Shanti- en Zeeliederenfestival worden georganiseerd. Traditiegetrouw wordt het festival geopend in de Unicum aan de Zandvoortselaan, waar iedereen welkom is vanaf kwart voor elf. Na de opening zullen de negen koren vanaf één uur op diverse plaatsen in Zandvoort in de openlucht optreden. Om kwart over vijf is de grote samenzang op het gasthuisplein bij het Wapen van Zandvoort. Onder leiding van Ingrid Prins. Hoort, hoort, zegt het woord. En ik ga door in stijl Ancora met Vrij als de Wind. Piraten van de zee zijn altijd eens gezien. Kom het hoor. Samen staan we sterk, dan voelen wij ons een. Kom met ons en van haren. Hier en boord zijn we gelijk, want in je arm de vrijheid is, vrijheid is je loon. Onze wereld kent geen grenzen, onze reis is eindeloos. Kom met ons, zet vaar mee. Geen storm die ons kan scheiden, echt niet drijft ons uiteen. Kom met ons, zet vaar mee. En volg je onze weg, begrijp je wat ik zeg. De vrijheid is, de vrijheid is geloof. Wat oh, overheid, de vrijheid is, de vrijheid is je loon. Dit was Roger Daltrey met Without Your Love. Omgaan met geld. Wil je leren om meer inzicht te krijgen en te houden op je financiële situatie? Cursisten krijgen huiswerk en iedere week zal dit worden besproken in de les. Woensdag 28 september tot en met 23 november van 9 tot half 12. En de cursus is gratis. Tijd weer. ZFM. Dit waren John en met I Hear You Now. De eetclub in de Blauwe Tram. Vindt u samen eten ook zo gezellig? Schrijft u dennis aan bij de eetclub in de Blauwe Tram. Iedere dinsdagmiddag gebruiken inwoners een warme drie gangen maaltijd met elkaar. De maaltijd wordt bereid door slagerij Marcel Horneman. U bent van harte welkom. Tijdig reserveren is wel noodzakelijk en kan tot maandag 11 uur bij de balie van de Blauwe Tram... Of telefoonnummer 3040700. 3040700. De betaling verloopt via een maandelijkse automatische incasso of PINbetaling. Iedere dinsdag van 12 uur tot half 2. De kosten 9,75 voor een drie-gangen menu. En we gaan door met de Nederlandstalige René Vroger met Winter in Amerika. was misty in the morning love oh how i miss december the friendship and opens up to kiss the salty air i know you're getting ready for the office i suppose it's still there with you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 I wake into the sadness of the rain And making love to strangers, And wishing I'd known And I will love To leave So when America is cold, and I just keep growing over. I wish I could have known, yet I'm of love to be loved. Vanwege de Open Monumentendagen wordt er jaarlijks een monumentenwandeling gemaakt. Dit jaar staan de mooie gebouwen in de Haneberstraat Centraal. Ook al zijn de Open Monumentendagen voorbij, kunt u nog steeds een nieuwe routeboekje gratis ophalen bij het Zandvoorts Museum. Lezing Kunstgeschiedenis, Florence en de Renaissance, pluspunt. Zondag 25 september van 2 tot 4 uur. De toegang 5 euro per persoon, inclusief koffie, thee en u kan alleen met de pin betalen. Max in Cartoon en Car Art in Zandvoort Museum. Tot 9 oktober, geopend van woensdag tot zondag van 11 tot 5 uur. De toegang is 5 euro per persoon en de museumpas is gratis. Audio Tour Buitenbederwandeling. Ook al zijn de open monumentendagen voorbij, u kunt nog steeds genieten van een gratis audiotour langs 32 kunstwerken, verspreid in Zandvoort. De audiotour geeft achtergrondsinformatie over de individuele beelden en hun makers. In combinatie met het beeldenrouteboekje wordt er een schitterende inzicht gegeven in de openbare kunst in Zandvoort. Het beeldenrouteboekje is te koop bij het Zandvoort Museum... of te downloaden vanaf zandvoortmuseum.nl. De audiotour Beeldenroute Zandvoort van het Zandvoort Museum... is ingesproken door Danielle Onk en is te beluisteren via Spotify. De audiotour is mede mogelijk gemaakt door het Zandvoort Museum... in samenwerking met Zandvoort Marketing en de gemeente Zandvoort.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 Ook als uw lichamelijke of geestelijke gezondheid wat beperkt is, bent u toch van harte welkom. Doet u met ons mee? Wij ontmoeten u graag. Informatie of aanmelden kan via 06-4468-3110. 06-4468-3110. En het is elke dinsdag van 10 tot 12 uur. De kosten zijn 2,50 per keer, inclusief koffie of thee.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 Stephen King, een Amerikaanse schrijver en die is geboren in 1947 en die wordt dus vandaag 75 jaar. Pearl Joan Josephson, Nederlandse zangeres, zangdocente en music, musicalactrice, en die is geboren in 1985 en die wordt dus vandaag 37 jaar. Zij is het meest bekend als haar deelnemer aan The Voice of Holland waarin zij een van de vier finalisten was. Uiteraard heeft ze de tv-programma de tweede plaats bereikt achter de winnaar Ben Sanders. Na voltooiing van haar HAVO-opleiding in 2003 sloot Jozefzoon zich passend bij haar geloofsovertuiging... voor een jaar aan bij de theatergroep Switch onderdeel van Youth for Christ. Na eigen zeggen had Jozefzoon wel de ambitie om op het podium te gaan, maar was ze wat verlegen... en leerde ze bij Switch te vertrouwen op eigen kwaliteiten... In 2004 begon ze aan haar opleiding muziektheater op het Fount Conservatorium in Tilburg. Hier is Pearl Joan Jozefzoon met Your Rise Me Up. When I am down and oh my soul so weary when troubles come